Met het NOS de SP doet na de verkiezingen van 12 september het kabinet met gedoogsteun. Gedogers kunnen roepen wat ze willen zonder dat ze ter verantwoording kunnen worden geroepen, zei lijsttrekker rond in Nieuwsuur. Ook CDA, PVDA, D66 en ChristenUnie zien weinig in een nieuwe gedoogconstructie. PVV wil het liefst regeren, maar ook wel gedogen. En ook de VVD en SGP sluiten een gedoogconstructie niet uit.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 Chemiebedrijf DSM schrapt wereldwijd duizend banen. Door de moeilijke marktomstandigheden is de netto winst van DSM met 67% gedaald. Naar 186 miljoen euro tegen 558 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. De onswet groeide met 1% naar ruim 4,5 miljard euro. Het verlies van duizend banen is volgens het bedrijf nodig om kosten te besparen. De helft verdwijnt in Europa. In Nieuw-Zeeland is de vulkaan Mount Tongariro uitgebarsten. De vulkaan op het Noordereiland was al ruim 100 jaar niet meer actief... ...maar gisteren spuwde de vulkaan weer as. Mensen in de buurt hebben hun huis moeten verlaten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden en is ook geen schade. De eruptie heeft wel gevolgen voor het vliegverkeer. Air New Zealand heeft enkele binnenlandse vluchten geschrapt... ...en andere binnenlandse vluchten die lopen vertraging op. De vulkaan is populair bij toeristen omdat hij in de Lord of the Rings films zat. Weer dan, enkele buien, vanmiddag vanuit het westen droog en steeds meer zon, middeltemperatuur ongeveer 20 graden. Morgen nog een enkele bui en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANEB. Er staan op dit moment geen files. Snelheidscontroles zijn aangekondigd op de A6 tussen Muiderberg en Almere en de A20 tussen Rotterdam en Gouda. Tot zover de verkeersinformatie.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 in KenneMaland. Dag in KenneMaland. Je blijft op de hoogte.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 Zing mee met G. in Oomsteen. Inmiddels zijn de mezingavonden onder leiding van G. van den Berg en een bescheiden koor een ware happening aan het worden. Elke tweede vrijdag van de maand begeleidt G. Waar accordeon niet alleen haar vaste koorleden, maar ook steeds meer zandvoorters, zeemansliederen, smartlappen en nog veel meer samen op het repertoire waarvoor iedereen uitgenodigd wordt. Die van zingen en gezelligheid houdt. De tekstboeken zijn daarvoor aanwezig het kleine sfeervolle café is op de deze avond le altijd lekker vol dus als je mee wilt doen kom dan op tijd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 ...winnaar Peter Pijpers uit nieuw zijn titel zal verdedigen. De eerste ronde begint om 11 uur en na het spelen van 105 ronde 5 staat de klok van 5 uur de prijstrekking plaatsvinden. Dit dus zal plaatsvinden op 11 augustus vanaf 11 uur in strandpaviljoen Meijer-aan-Zee. Wil je nou meer informatie kijken even op www.zandvoortschaak.nl Meneer aan het wens deel te nemen, moet u uiterlijk donderdag 9 augustus voor 5 uur inschrijven via het telefoonnummer van Edward Geerts, 023 of via e-mail naar ruutsandvoort.hetnet.nl. Uh, vermeld erbij je naam, woonplaats, club en speelsterkte. In verband met de indeling. En als uh, laatste het DPP Festival is gevarieerd. Internationaal race evenement met een hoofdrol weggericht voor de series uit het Dutch Power Pack. Nou, naast racen van de Renault Clio Cup, de Dutch Formula Ford, Ford uh, Formido Swift Cup, Dutch Production Open en Radical Cup Dat zijn ook wedstrijden van de Historic Formula Mono en het vindt plaats uh, volgende week op 11 en 12 augustus natuurlijk op het circuit Sanford. Meer informatie vinden www.cpz.nl En na het over, And over you, op dit moment uh, bezig op de Olympische spelen de finale van het mannen tennis tussen Murray en uh, Federer. En Murray staat voor. Is dat uh, verrassend? Uh, de uitdossel gooien natuurlijk uh, straks. Zometeen nemen we even uh, met oog en oor de badplaats, hoor. Elke week is dat een uh, item in de Stamfordse krant. Tien voor half vijf en hier is down Saturday night. Get down to Saturday night like night. Saturday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 ...in het clubhuis en rondom het veld... ...zo zal onder, uh, onder andere een van de kleedkamers... ...de naam Parks krijgen. Tevens zal dat het geval zijn... Uh, ...voor de andere hoofdsponsors ...op de foto onder de tekeningen... Uh, ...voorzitter Kees van Dijk... ...en Dennis Barens over Centerparks... ...overeenkomst. En dat staat dus in de Sanfordse Courant. Leuk van nieuws, toch? En Snackbar Anytime, de oude halt... ...aan de Vondellaan heeft eindelijk gekregen... ...waar de eigenaren al een jaar mee bezig zijn...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 Life. Let's go from right there.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 de golven. Het weer voor deze dondergezorbe dag in het Binnenland 28. Graden, weinig tot geen bewolking, Aan de kussen zit iets kouder, 27 graden, maar toch nog steeds warm genoeg. Om een frisse duik in een zegewagen. De komende dagen blijft de het tropisch en misschien nog wel belangrijker: Oh bro Ja, yeah, ik geef de biet wat ruimte. Stin in wat te schrijven, maar ben liever buiten. Ik voel het in mijn thuis, ze het voor de tuin. Ligt de biet, blijft suizen door mijn hoofd, maar ik luister naar vogels besluiten, roze ruiken Lekker, lekker Zo van een bewust, niemand hoeft me dat uit te leggen. Meisje, wees niet bang, Shit uit te trekken. Kom chill in het zuiden met me, ja, yeah. Werk een tijdje in de koffiezaak, maar een langer aan mijn debut plaat. Nu daar waar ik liefde geef Zijn op de plekken waar ik liefde kreeg, yeah. Mensen haten en mensen klagen We zetten bang om in het echt met met te praten En ook ik zit op het web wat te surfen Terwijl ik liever in het echt zou gaan surfen vrienden, ja. de party zonder onderweg Vak is een wezig voor al die rest ik voor balie die wordt te gek ik doe nu zwemmen in de zee in de golven. En shit kunnen doen, zonder gevolgen dan zal wat alles doen. Wat ik nooit zou doen. Dan ben ik nooit met mooi. Dat is alles goed. Maar ik weet niet dat het anders is. Ik snap dat het niet altijd vakantie is. Maar ik bedenk nieuwe plannen en ideeën.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 Dus voor mezelf en ik vlug, maar na een tijdje wil ik weer zonder me heen en ga ik terug. Dus boxen, alle vrienden, de party is zonder weg. Vaak is een basic van rest. Reset in vakantie, die wordt te gek. Ik doe nu zwemmen in de zee, in de golven. En shit, kunnen doen zonder gevolgen. Dus zou ik alles doen wat ik zou doen. Dan ben ik nooit meer ik dat het niet altijd vakantie is, maar ik bedenk nieuwe op en ideeën, de dag is nog jong en ik voel me tevreden, ik ben zelden van de zomervibes maar de zon is zo fijn, wil het nooit meer kwijt, ik doe de barbecue aan en de boys erbij, pop hip pop, shit tot de zon verdwijnt. en denk na nou over dingen die ik gedaan heb, Ben zo blij dat ik nog steeds mijn paar heb, diploma gehaald heb, niet zomaar vaak ben ik te druk te beseffen dat ik alles voor elkaar heb, Ja voorbij ben ik klaar met mijn middelbare schooltijd, dat was maast mijn tijd vlieg voorbij, vliegtuig, ik samen reis, het is allemaal goed wanneer we samen dus geef mij een beat, veel bier, geen gezeik Ik praat met allerlei mensen, maar ik weet niet wie ze zijn Maar het geeft niets, ik weet niet wat ik doe morgen Waarschijnlijk dus wil ik zwemmen in de zee, in de golven ja. Ik wil nu zwemmen in de zee, in de golven Ik ben de shit kunnen doen, zonder gevolgen. Dan zal ik alles doen, wat ik mooi zou doen Dan ben ik nooit met moe. Dan dat is alles goed Maar ik weet dat het anders is Ik snap wel niet, dat het niet altijd vakantie is, maar Ik bedenk nieuwe plannen en ideeën De dag is nog jongen en ik voel me tevreden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 tegen Hij zang toen met uh, Sabrina Stark, wat een zangeres. A woman's gonna try. Sorry. <laughs> hey, hebben we uh, zo meteen natuurlijk weer uh, van een vijf uur tot 6 uur, uh, al uurtje uurtjes zonder usb-stick. Want uh, jij hebt uh... hij is gesneuveld, of ik weet niet, hij doet het niet meer. Ah, hij is gesneuveld in de straat. Ik weet niet, hij, uh, ik ben net in mijn laptop staan, Je kent de deal niet meer. Oké. Okay. Maar uh, je weet wel wat je gaat doen? Maak ga je ik muziek draaien? Nee. Shit niet, man. Ja, natuurlijk ja, wel. Oh, wel. Ik ga wel heel leuk muziek draaien. Hoop ik. En uh, ik ga natuurlijk weer een kerstplaatje -like draaien. Ja? ja. Wat, wat ga je nog meer doen? Uh, ik heb nog wat nieuwtjes. Over borstvoeding. Een 90-jarige atleet en een relatie, En over iets over relatieproblemen. Oké. Okay. En uh, verder uh, moet ik maar even kijken wat ik ga doen. Het wordt uh, <laughs> even improviseren denk ik. <laughs> Nou, dat, dat is de leukste radio toch? Als ja, je een beetje moet improviseren en je weet niet wat je moet doen, we kunnen misschien uh, mensen bellen ofzo? Ja, we moeten even kijken. Ga uh, even, even diep nadenken. Dat wordt het voor mij heel erg moeilijk op zondag. Sowieso is het voor mij moeilijk nadenken. Uh, zondag helemaal. Maar ik ga mijn best doen. Kunnen mensen ook reageren misschien? Kunnen mensen ja, wel inbellen? Tuurlijk! En dat kan via 023. Uh, even kijken, speaker 573-1969. Oké, okay, dus misschien kan je nog een paar luisteraars aan de telefoon... en dan uh, kan je nog een beetje babbelen, toch? Zal leuk dus zijn. bel 573 1969 hey, De arbeidsmarkt moet drastig, uh, drastisch op de schop om ouderen weer aan het werk te krijgen. Daarvoor pleit uh, D66 komende periode. Ze willen een einde maken aan de standaard periodieke loonsverhoging... waardoor werknemers steeds duurder worden. Bovendien moeten mensen met de uitkering, ongeacht hun leeftijd... onder een leerplicht komen te vallen...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 kan ik je moeder bellen? Ja, nou ja, het gaat om je kind. Hè. Die, uh, die, zou je die zou je niet kwijt willen, neem ik aan, toch? Ik, niet. ik hoop dat er nog een beetje zonnige periode aankomt. Eh? Ja, ik hoop het ook. Want uh, vandaag was het uh, huilen met de pet op. Ja, ik ben af en toe een vrij, dus ik hoop dat het dan een beetje om goed weer oké, ah, oké. Okay, okay. Nou, ja, we laten we het hopen. En dat we lekker, uh, lekker weer naar het strand kunnen. Ook al hebben we een paar mooie dagen gehad, maar het valt behoorlijk tegen volgens mij. Zondag in Kennemerland, het is uh, bijna 5 vijf voor 5, vijf. zometeen dus Aldo's uurtje.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 Sander van Doorn op CFM. Right, but nothing, inside. nothing inside. Tot zover deze zondag in Kennermeland. Uh, volgende week, geen nieuwe volgens mij, want ik ben er niet. Ik dus nog even een twijfeltje, maar dat komt goed. We zien vanzelf wel. Sander, dus Aldo's uurtje. Reageren kan via 023 573 1969. Ik wens je een hele fijne werkweek en tot de volgende keer. En we eindigen met Swan Hammond's Soul. Dit is O Woman. Yeah, don't like me Of the heart you he rock yeah. I got no business in you